Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier van de tien Nederlanders die gewond raakten bij het instorten van een dakterras op Mallorca zijn weer op weg naar huis. Eén Nederlander moet nog in het ziekenhuis blijven. Donderdag stortte het dakterras in van een populaire club op het Spaanse eiland. Vier mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens Spaanse media wordt onderzocht of er illegaal geklust is aan het gebouw. In Bangladesh en India zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen door tropische stormen. Ook kwamen er bijna 3 miljoen mensen zonder stroom te zitten door omgevallen bomen. Bijna een miljoen mensen moesten in beide landen naar schuilplaatsen. Er is sprake van discriminatie bij sommige banken. Dat heeft een bureau in opdracht van het ministerie van Financiën uitgezocht. Het gaat relatief vaak om mensen met een niet-westerse achtergrond en jongeren... ...vertelt verslaggever Jeroen Schutteijzer. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek of als ze een rekening willen sluiten of opzeggen... Dan krijgen ze heel veel vragen van de bank, vragen die ook volgens de wet helemaal niet mogen. En als ze dan vragen aan de bank van ja, waarom wilt u dat weten, dan krijgen ze daar ook geen goed antwoord op. Dus de communicatie hierover van de banken is ook zwaar onder de maat. En wie wordt toch de nieuwe directeur van de KNVB? Het leek eigenlijk zeker dat het de Amsterdamse politiechef Frank Pauw zou worden. Maar na protest van supporters zijn er nu toch nog twee tegenkandidaten. Verslaggever Tom van het Hek neemt ze even door. Hans Nijland, het is het oude boegbeeld van FC Groningen. En daar voegde zich vervolgens ook Jeanette van der Laan bij. Dat is een oud voetbal international en een oud Tweede Kamerlid voor d 66 Zij is ook van een stuk jongere generatie. Nou, zij hebben alle drie een rondgang mogen maken langs al die mensen die op hun stemmen. Dat is allemaal heel eerlijk gegaan. Dat stemmen gebeurt rond deze tijd. Anoniem door 60 vertegenwoordigers van het profvoetbal en het amateurvoetbal. Als ze er snel uit zijn, dan weten we om 6 uur wie de nieuwe directeur wordt. Maar het zou ook wel eens 8 uur vanavond kunnen worden. Het weer dan nog. Later vanmiddag en vanavond kan er alleen in het midden en oosten van het land nog een buitje vallen. En morgen een zonnige dag en later wel wat buien bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A8 Amsterdam-Zaanstad vijf minuten vertraging tussen de knopen De Koenplein en Zaandam. Daar heeft een kapotte auto gestaan. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder ruim 35 minuten vertraging bij petten door werkzaamheden. En de andere kant op leveren de werkzaamheden je een kwartier extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. We geven alweer het laatste uur van Vondvoort op zaterdag. Je step right up. Een uh, lekkere single uit de jaren 80 van uh, Jackie Graham. Welkom terug. Het derde uur. Wat gaan we daarin uh, allemaal doen, uh, Richard? Ja, is het nou derde of vierde uur, Rob? Uh, vierde uur eigenlijk, ja. <laughs> uh, eigenlijk, ja. We hebben gesmokkeld vandaag. Een uurtje eerder begonnen. Ja, je goed. zei al dat je dit uh, yeah. een beetje in de war zou uh, hebben af en toe. Uh, nou, in ieder geval Marco. Marco Termes, welkom. Is zit uh, hier naast me? Ja, start klaar. Je gaat zo weer een uh, prachtig gedicht uh, voorlezen uh, uit zijn nieuwe boek, ja. het vuur. Uh, kwart over vier hebben we, dus na Marco hebben we Pit Report met uh, Randall Lawson. Uh, dan gaan we nog even voor de laatste keer naar het voetballen. En we staan inmiddels 7-1. Ja, gaat echt helemaal ja. goed. Terwijl we 1-0 achterstonden. En hè? we 5. willen naar de 10, hè. Dus ja. Uh, ja. nog even doorgaan. En uh, we gaan nog even met Benno praten. Benno Veugel. Ook nog. Over, uh, volgende week. Klopt. En dan uh, nog dier van de week. En dan uh, is dit klaar. En we zitten in uh, Q1 uh, op dit moment. Ja. He, de kwalificatie in uh, Monaco. En uh, hoe gaat het met uh, onze Verstappen Op dit moment op de vierde plek. Ja. En uh, Nico Hulkenberg, de kwalificatie uh, meneer. He, die kan altijd zo goed uh, kwalificeren. Die staat op dit moment op uh, P1. Hele mooie prestatie. Dus uh, van uh, Nico Hulkenberg. We gaan, uh, ja, we gaan uh, naar Marco toe. Uh, nogmaals, goedemiddag uh, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het met jou? Uh, goed. Goed. Gaat het goed met het boek? Uh, ja, met, uh, met de productie van het boek gaat het goed. Mooi. Dus ik verwacht ja. dat het over een... Uh, nou, binnen twee maanden dat het verschijnt. We hebben het over het boek uh, Het Vuur. Het Vuur. En, en daarin staan heel veel uh, stukken die dat je ook uh, voor uh, de Sanfors Radio hebt geschreven. Ja, Hoeveel staan erin? 60. 60? Ja, dus jullie zitten nog even aan me vast. Ik wou zeggen, we kunnen nog even doorgaan. Uh, 60 die shirt, maanden. Hoor je dat. <laughs> 60 maanden, nou ja. ja. Dat is keurig. En daarna kunnen we deel 2 verwachten, hopelijk, toch? Nou, laten we beginnen met deel 1. Deel 1, <laughs> oké. Okay. Nou, dus. helemaal mooi. Je hebt uh, voor vandaag weer een, een uh, mooi stuk uh, geschreven. En dat komt ook uh, in het boek uh, voor, hè? Ja, dat klopt. Mooi. En... Uh, nou, we gaan naar je luisteren, Marco. Hoe heet het? Geer. Geer. In de Amsterdamse waterleiding Duinen... kom ik op een zomerse dag een BN'er tegen. Hij keert, kwettert en kweelt heel wat af... op podia, tv en in cafés. We kennen elkaar. Hé, hey, Marco. Dag, Geer. Bla, bla, bla, et hoe het suffe gesprekje eindigt... is wel enigszins interessant. Omdat ik in mijn laboratorium... de dierlijke eigenschappen... vooral het menselijk gedrag bestudeer. Ik ben lekker miljonair geworden. En jij niet. Sloot hij bits af. Dat is fijn voor je. Reageer ik gelaten. Waar kwam dat nou opeens vandaan? Dacht ik even later. Lang geleden heb ik een tijd met hem samengewerkt. Mislukt popbandje, dansen in muziekprogramma's, modeshows. Samen vreselijk gelachen. Echter, als je maanden intensief met elkaar optrekt... kom je ook achter elkaars geheimen. Nu boeit iemand seksuele voorkeur mij geen ruk. Nooit gedaan. Maar deze diva met leuning wilde toen niet... dat derde wist dat hij op mannen viel. De kast waarin hij zichzelf had opgesloten was steviger dan de kluis van oom Dagobert Duk. Zelf ben ik opgegroeid met een ogenschijnlijk vriendelijk... door twijfels verscheurd amateuracteur in de familie. Van nabij weet ik dus hoe zwaar de zoektocht... in het labyrinth van hypocrisie kan zijn. Daarom tracht ik vaak begrip voor ze op te brengen. Soms echter de voormalig dolende jaren later andere hardaf op die pijnlijke toch door de hel. Of ze nu schuldig aan hun lijden zijn of niet. Geen groter fanaticus dan een twijfelaar die gekozen heeft. Misschien stond er nog een rekening open, vond Geer. Gefrustreerde megalomane egoïsten... redeneerden altijd maar één kant op. Hun gelijk, hun succes, hun leed, hun geld. Uw geluk boeit ze niet. Ik heb geen antwoord gevonden op zijn sneer. Meer dan eens blijft de mens een raadsel van klatergoud. Ik hoop oprecht dat hij gelukkig is. Zo'n bitter zinnetje doet anders vrezen. Het voelt leeg en eenzaam aan. Van ons twee leek hij mij het bangst. Inderdaad bezit ik geen rode cent, maar ben wel steenrijk. Nooit hoef ik op een ander te staan om groter te lijken. Daarnaast heb ik volstrekt maling aan mijn reputatie... of wat u van mij vindt. Je moet zelf goed weten wie je bent. Wat heb je te verliezen? Je kunt hooguit doodgaan. Sterf dan als vrij mens, niet als slaaf van je angst. Dankjewel, Marco. Ja, wel een verhaal, hoor, trouwens. Ja, ja. Ja, zo. Hoppinkje. Ja. Ja. Nou ja, ja. Nou, ook uh, na te lezen uiteraard binnenkort in het, uh, in het uh, boek Vuur van jou. Ja. En uh, nou ja, zodra dat, uh, dat vuur ontbrand is, dan uh, horen we dat uiteraard uh, van je. En op de podcast. En op de podcast, ja. Wil je het nog een keer uh, naluisteren? Ga gewoon uh, naar uh, radiosandvoort.nl en uh, kijk uh, onder podcast. Of kijk op de hoofdpagina, ook daar sta je trouwens uh, oh. op hoor. Dus uh, <laughs> helemaal in het uh, middelpunt van de belangstelling, zoals ja, ja. je dat... Uh, Verdient ook, Marco. Oh, dus, uh, Ik heb dankjewel. nog één vraagje. Mag dat op? Ja, tuurlijk. Uh, eigenlijk heb jij begrip diva met leuning nu uitgelegd. <laughs> ja. Ja, ja, een heel, heel verhaal. Maar ja, eigenlijk maar dat... is diva met leuning. Ja, je hebt een uh, heel plaatje erbij. Ja, en wat is de leuning in dit geval? Ja, ja, het is de familiezender. <laughs> ja. <laughs> Dat dus is een, handvat, meid, met een handvat, meid met een handvat. Ja, Nou, nou mooi gedeelte. We, we laten het hierbij. Dankjewel. Eh. Oké, okay. okay, tot de volgende keer. stuk net gehoord van uh, Marco Tormes. Prohesie wat we altijd uh, op de laatste zaterdag van de maand doen in uh, dit programma. Even na 4 uur. En uh, op Radio vind je dat allemaal weer terug. Kan je terugluisteren. Ik zet hem uh, morgen of overmorgen erop. En dan kan je hem ook nog een keertje nalezen, Richard. Want ja. de tekst uh, van uh, het uh, mooiste prohesie komt dan op onze website uh, te staan. Althans de website van de ZFM app. Dus mocht je die nog niet hebben, Download hem dan onder meer in de Play Store van Android. We gaan naar Duitjesveld, naar Piet Pijper. Want Piet, de doelpunten vliegen om je oren daar. De doelpunten vliegen om je oren, ja. We zitten inmiddels in de 85ste minuut en uh, de stand uh, geeft uh, 8-2 aan. Ik weet niet precies wanneer we elkaar verlaten hebben, maar ik denk er zo'n beetje in de, in, de, in de 64ste minuut. 6-1? Uh, 6-1, ja. Karsten Vries maakt het 6-1. En even later een hele grote kans voor een leeg doel van. Uh, van Ado en die schoot hem naast. Er hebben inmiddels twee wissels. Diepenburg, de ene broer Liepenburg werd gewisseld voor de andere broer Liepenburg. En Karsten Vries werd gewisseld voor Raymond Lagerbrug. Vervolgens uh, werd het 6-2 hard op het over Een pe pegel van Heidjoep uh, Berge in de 71ste minuut. Dat was 7-1. Jelle uh, de Haan gaf een, in de 68e minuut een prachtige assist aan Fernando. En die maakte er 8-1 van. En even later een uh, bijzondere avond van uh, Ado. En die werd met een prachtig lopje 8-2 gemaakt. Daartussendoor werd, uh, is, is zeg maar, uh, onze vriend Jeffrey is gewisseld. En uh, bij het wisselen kreeg hij een bord bloemen. De reden daarvan was dat Jeffrey met ingang van vandaag gesproken met de voetballen voor het eerste. Jeffrey wordt vader en uh, gaat uh, zijn kwaliteit op een andere manier inzetten op de zaterdagmiddag. Ja, maar die gaan we zeker missen. Je hebt die zin gehad, Zeker missen. Maar met dit soort voetbaldieren. Is dit voorspelbaar. Maar je weet nooit. Als er eenmaal straks de bal er rond. En het kindje slaapt. Dat hij niet meer komt met zijn thuis. En we gaan ook Maar goed, voorlopig. Uh, zegt hij. Ik stop ermee. En uh, nou goed, dat heb je ook verdiend. Uh, hij heeft echt zijn bijdrage geleverd. de laatste seizoen aan SV Zandvoort. Zeker. Dus nog steeds 8-2. We hopen nog op die 10. De 87e minuut. Aanval van Zandvoort. Nee, dat wordt geen corner. Nee. Nee, nee, nee. 20 neemt het de bal over en gaat uh, verder in de aanval. Ja, het is, het is wel, wel, wel leuk, want onze vriend Fernando, Louis... Die, uh, die kan uh, topscorer van, van de regio Haarland worden, zeg maar. Hij staat, dacht ik, één of twee. En uh, hij heeft er nu al 4 of 5 gemaakt, dus hij heeft wel aardig gestegen. Dus dat zou een mooie verdienste zijn voor hem... dat hij uh, topscorer van de regio Haarland wordt. Dat zou zeker mooi zijn. Ja, ja, en uh, ja. dat is na deze wedstrijd dan meteen uh, bekend? Nou, dat is een beetje afhankelijk van uh, de, de, de tweede stopscoorder die speelt bij HBC in de vierde divisie, En ik weet niet of die vandaag of morgen spelen. En dat, dat gaat tussen hem. Ja, trouwens, we, we hebben het over Fernando Lewis en ja, hij maakt er weer één. Dus het is inmiddels een uh, 9-2 voor een lage voorzet. En Fernando, uh, ja, die, die schiet hem erin en ro rolt hem erin. 9-2. 9-2. Dus het zou leuk zijn als ze veranderd voor hem zou het leuk zijn om topscorer te worden. Zeker dus, weten. Daar sluit ik me helemaal op aan. Uh, ik weet niet of ik nog terugkom bij je, van dan heb ik je en dan maar, geef jij die 10 door. En... Ja, heb maar even. Ja, we gaan er vanuit dat 10 wordt, uh, Piet. Ja. En uh, jij hebt ook weer een 10 uh, verdiend met je verslag uh, voor uh, ja. dit uh, seizoen. Ik ga, ik, ik ga een bonnetje maken voor ZFM februari. <laughs> ja, okay. en, uh, ja, en, uh, ja gewoon... Gewoon naar uh, Postbus uh, 111. Oké, uh. ah, oké. Okay, okay. Helemaal goed. Dus. Bedankt, uh, Rob. Jij ook. Oké, okay. hoi, hoi, Dat was uh, een mooie, mooie wedstrijd, hè, zo. Zeker, ja. Zo, uh, 9-2. Wat een genot om daar uh, bij te staan. Zeker weten. Nou, we horen zo meteen nog uh, dat, uh, dat de 10 erin gaat. Laten we hopen dat dat uh, allemaal gaat lukken. Wij gaan zo meteen weer uh, Pip reporten, want uh, de eerste Q1 uh, zit erop, hè, van de Quali. Ja. Wie is uh, nummer 1 geworden? Russel. Russel? Ja. Oh, spannend. Ben je ook de afvallers horen? Nou, ja, dat horen we zo meteen wel eventjes. Oké. Okay. Hou we het nog even spannend, dan hoor je na deze plaat. Life is the answer to En lekkere gauw oude Soul to soul en uh, joy. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, we hebben net uh, Q1 van de, de kwalificatie in Monaco uh, achter de rug. En jij hebt het een uh, beetje gevolgd, uh, Richard. Ja, klopt, uh, Rob. Vraag. Um, wow, ah, er is maar één antwoord mogelijk. Wie denk je dat er bij de afvallers zit? Uh, ja, die, wie zou erbij zitten? Uh, Albon? Ja. En Perez. Uh, Perez ook. Ongelooflijk, ja? hè? Ongelooflijk. Jeetje, nou. Even kijken wat ze daar uh, in Beverwijk uh, van uh, vinden. Rendel. goedemiddag. Hé, hey, hey, goeiemiddag. Een hele goede middag en eruit in Q1. Hoe kan dat nou weer? Nou, laat ik zo zeggen, als ik papa Sains was, ging ik nu bellen. Ja! toch? Ja! Het wordt er tijd voor, hè? Het wordt er tijd voor. Jeetje. Ik heb hem al onderuit gezakt zien zitten kijken naar het tv-schermpje. Ik denk dat hij eventjes het Red bull Motorola moet in gaan lopen. Hé jongens, kom op. Met zo'n auto, 18e, wat doe je daar? Ga lekker op het terrasje zitten, ga een colaatje drinken, maar dit niet doen. Klaar. Het is schandalig. Het is schandalig. Maar ook Alonso, hè die had ik echt helemaal niet zien aankomen gewoon. We, uh, een beetje verkeer gehad en dan, ja, het, wat ik al zeg, het zit zo dicht bij elkaar in die Formule 1. Dan de, lig je er toch gewoon maar uit, simpel naar nou, Alonso had ik echt niet zien aankomen hoor. Die had ik eigenlijk wel uh, op de eerste twee rijen gezien met zijn ervaring. Maar uh, ja, ook uh, aan het wandelen inmiddels, terwijl de allemaal aan het rijden zijn. Ja, verder het uh, be bekende rijtje een beetje, eh? Sergeant en uh, Bottas uh, en Ja. Daar, daar, daar, daar, ja, daar verwacht je het van. Dat zijn wel die auto's wat je denkt, die gaan, die dingen, gaan daar niet redden natuurlijk. Ik vond trouwens wel Lendo heel erg gewaakt. Eén rondje maar, hè. Gewoon uitproberen. Kijken of het kan. En uh, zit er wel bij. Niet redelijk. Dus hij zou nu aan de bak moeten om in die top 10 te komen. Maar ja, ik vind het wel gewaagd. Hoeveel kolen auto's zijn toestand? Je staat ook achteraan, hè. Maar, uh, kan je een mooi groen helmpje hebben. Maar jammer, joh. Je staat gewoon achteraan. Ja, dat is het mooie van erken. Monaco natuurlijk, hè. Dat is het mooie van Monaco. Dat je dan, uh, uh, gewoon, ja, dan gewoon klaar bent en uh, ja, jongens, in die auto, hè, heb je hem gezien, Delivery? Wat is die mooi! Wow. Ja geweldig, geweldig! Wat is die geweldig, Delivery. Ja. En, uh, ik, ik voel het heel erg gewaagd zeg maar. Maar hij uh, zit erbij en hij is nu ook uh, weer aan het knallen. Dus we gaan kijken wat hij gaat doen. Is dat ook de reden dat het een gele auto is geworden? Nee, dat is natuurlijk gewoon allemaal de tribute te, naar Ayrton Senna, natuurlijk. Hè, in de kleur van zijn helm en zijn land hebben ze hem gewoon geel-groen met wat blauw erin gemaakt. Oh. Ja, prachtig. En uh, je ziet eigenlijk bijna een hele grote helm van Senna voorbij komen. Laten we daarmee ophouden. Okay. Zo moet je het een beetje zien. Ja, en Piastri was er ook wel blij mee, natuurlijk. Hè, de ja. Australische ja. kleuren. hè? Ja. ja, ook eens uh, Piastri. Het team heeft dat, uh, ja, ik moet zeggen, en als je de monteurs ook ziet in hun pakjes, ja, fantastisch. Dus uh, uh, welke budget. Cap. Er wordt gewoon een nieuwe auto gemaakt, er wordt gewoon nieuwe kleding ontworpen. Welke budget cap hebben we het over? Zullen we maar zeggen? Ja toch? Ja. Ja, dat gaat helemaal nergens over. Maar dit is wel, wel leuk. Ja, Monaco, ik vind het nog steeds vrachtwagens hoor, daar door die straten. Maar het gaat wel heel hard en het gaat wel echt op de millimeters jongens. Het is een foutje eh, zo gemaakt. Dus we gaan het daar een beetje bekijken. Ja, ik zei het net hier, dat we met z'n allen hier in de studio aan het kijken waren op een mega groot scherm. Dat, uh, ja, dat, die Max verstappen, die gisteren ook, dan rijdt hij gewoon zo langs een muur. En dan neemt hij gewoon een stuk uh, reclametext mee, zeg ja. maar. Heeft hij niks van? Ja, ik ja. ja. dus, weet niet of ze erbij zijn, maar zo so close is het, ja. het. Ze zeggen wel eens: als je Monaco uh, niet het, uh, zeg maar, de vangreel een klein beetje kust, dan ga je niet hard genoeg. Uh, het is ook gewoon zo. Je moet hem een heel klein beetje aanraken. Niet hard, dan lig je eraf. Maar een heel klein beetje aanraken. Ja, dan, uh, dan, dan, ga je, dan heb je echt een limiet en dan ga je heel erg hard. En uh, dit gaat echt, ja, eh, ah, jongens, het is onvoorstelbaar hoe hard die jongens door de straat heen gaan. En uh, hoe snel uh, foutjes ook bijna gewoon gemaakt zijn. Hier ook weer, ik zie even beeld te kijken. Het is gewoon, je ziet het rubben van de banden afgaan, hè. Hier, bam, hup, vol van aan. Jongens, het is wat. <g corps> well, <svanaan> ja, ik vind het uh, reten rete mooi om te zien, hoor. Dat, uh... Ja, ja. Aan de ene kant zeggen een hoop mensen van het circuit moet van de kalender af, want dit kan eigenlijk gewoon niet meer. Maar ja, hey, als er dan boter liggen van 350 miljoen voor de dingen, ik denk dat die hier helemaal nooit gaat verdwijnen. Die wordt gewoon gemaakt door de rijke de aarde die daar lekker een weekend een feestje maken. Dus dat, dat gaat echt helemaal nooit verdwijnen. Zeker weten. Nou wordt het ook een feestje voor Max, is dan de vraag aan jou. Ik weet het niet. Ik, uh, tot nu toe gaat hij. Uh, weet je, ik, ik kan de laatste tijd van Max niet helemaal op aan. Hij loopt heel erg de kanker op de auto. Uh, en weet dan uiteindelijk toch alweer het maximale uit die auto te persen. Maar ja, we zijn natuurlijk nog niet in de laatste, de laatste tien. Um, uh, iedereen zegt uh, Vraaien de pogen pakken, maar het is Leclerc hè, en die maakt altijd een foutje in zijn thuis -camprie. Dus um, ik denk Vraaien wel de pogen pakken. Of dat zijn ze van Claire's die gaan pakken, Max. Uh, ik weet niet wie eerst er eigen te halen. Ik hoop het wel. Want anders wordt het uh, heel erg zwaar voor hem. Inhalen is bijna onmogelijk helemaal nakomen. Uh, echt bijna onmogelijk. Uh, dan zeg ik van, uh, we gaan het wel een beetje zien. Maar ja, ik denk Maxi Alphtonk zelf zoiets heeft uh, hoe hij met de auto gaat. Dat hij zegt van als ik punten pak, ben ik wel heel erg blij. Ja, Moe, zeker weten. gaat er een beetje om. Nee, nee, hij zit er zo in, hè? Ja, dan kan misschien rijdt die morgen weer iedereen weg. <laughs> maar je zag uit de vorige Camp het was niet zo gemakkelijk. Moe, uh... Nee, en uh, dit is natuurlijk gewoon een stratencircuit en dat hobbelt uh, alle kanten op. Ja, dus uh, kans... ja, je, je weet ook niet hoe die auto uh, daarop reageert, heeft Max uh, ook gezegd. Ja, dus het is ook een test voor de RB20 natuurlijk. Ja, hij, hij zit niet lekker in zijn vel met die auto. Je zag hem ook vanmorgen met die derde vrije training enorm lopen te kankeren. En daardoor ook even iedereen een breektest geven, wat ik echt helemaal niet ver vond. Uh, weet je, hij liep enorm enorm te kankeren. En ik denk, ja Max, joh, je weet gewoon zijn strategie, is die ruimte er niet? Deal is het Klaar. En dan zitten ze... Weet je, ik heb het de laatste tijd een beetje met Formule 1 Het zijn net een steltje kleine kinderen, joh. Ik denk, een pleutelklas en uh, schooljuf het uh, makkelijker heeft. <laughs> gewoon, klaar Ja, af en toe... Ja, yes. We zijn ook, als je ziet de afloop van een race, hè, met z'n drieën vaak uh, een beetje van die treiterkopjes, hebben ze zeg ja, maar. Uh... Ja, ja, af en toe heb je wel eens het gevoel dat Max volgens mij zijn school niet afgemaakt, ik weet het eigenlijk niet. Maar volgens mij, ik heb af en toe het een steltje kleine kinderen die vroeger te veel uh, op school gepest zijn ofzo. En die nu iedereen teruggepakken. Dat, dat gevoel heb ik af en toe. Nee jongens, deal is het, rijden, niet gas erop, klaar. Maar, uh... zo, zo is dat. Ja, en uh, daar, daar word ik af en toe wel eens een beetje moe van, als je dan die uh, radio uh, uh, gesprekken in beeld ziet komen, dat ik denk van ja, oh, ze zaten we weer in de weg, nou dan moet je zorgen dat je uh, beter op die baas zit en dat je niet moet voor je hebt klaar. Ja, ja, ja, ja, ja, naar ja. Buiten. ja, ja nou ja, uh, Ma of, uh, Max uh, die heeft uh, gezegd uh, dat hij, uh, nou hij sluit zich een beetje aan bij jou, uh, dat hij het meest vreest voor uh, Ferrari. En McLaren. Ja, maar ik vind McLaren nog niet zo sterk op een of andere manier. Is, ik weet niet wat de racepaces is. We, we, we weten natuurlijk niet wat ze in FP1, 2 en 3, wat, wat ze daar allemaal getest hebben, met hoeveel ballen ze aan boord zijn gegaan. Daar was, ze zat, zaten ze serieus bij in de rondetijden. En Ferrari is erg, erg sterk. Maar dat volgens de vorige wedstrijd eigenlijk ook wel, waar ze daar dan toch niet te bij zitten. Ze zitten toch op afstand. Maar ze hadden wel constante rondetijden. dat is gewoon in de wedstrijd uiteindelijk heel belangrijk. Simpel. En, uh, ik denk dat uh, de vorige wedstrijd, uh, als het nog twee, drie ronden meer had gebeurd, dat had, had, had Max absoluut niet gewonnen hoor. Dat was gewoon klaar geweest. Ja, nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, ja. dus um, het, het zit heel close. Alleen ik heb wel de laatste tijd steeds meer gevoel. Er is enorm veel rommel uh, al het hele jaar binnen Red Bull. En dan zeggen ze ja, dat heeft geen invloed. Ik geloof erin meer van. Absoluut heeft dat invloed klaar. Ja, ik denk voor, uh, Nou ja, Perez eruit. Misschien heeft het indirect ook wel mee te maken. Dat ze zich wat minder ja. kunnen afsluiten van alles uh, dan uh, Max? Ja, geen idee. Ja. De reactie van de was wel heel erg. Uh, eentje met heel erg veel ongeloof. Nee, nee je hebt gewoon het al langs opgekregen, klaar. <lacht> Simpel. <lacht> Ja. En dan is het dan een paar tien. maakt niet uit maar je hebt te langzaam gereden. Die auto mag natuurlijk nooit op plek 18 staan. Klaar mag gewoon wel helemaal niet. Nee. rijst ze nou is. trouwens met een speciale achtervleugel uh, dit weekend? De Red Bull. Uh, uh, Dit is het. Uh, die jongens van uh, Steek. Die rijden met dan een speciale achtervleugel die niks brengt. Dus ze schiet ook niet op. Oké. weinig zin. Werkt niet. Nee. Die moet dan uh, voor de Downforce uh, zorgen omdat uh, de bodemplaat dat uh, minder doet op deze baan. Ja, ja, ja. Back to the drawing board. Werkt niet. Klaar. <lacht> Nee, nee, gaat het niet worden? Nee. Dus, uh, is het daar zo? Nee. Kwam die, de, de term lepel kwam ik ook tegen. Wat, wat is dat dan bij een achtervleugel, een lepel? Een lepel? Ja. Ik heb, ik heb niks van een lepel gezien. Heb ik wat gemist? Nee, ja, ik, nee, nee maar dat, is, is die dan in de vorm van een lepel of zo de Ja, oh, de vorm van een lepel. Ja, er zit een soort bolling in. Uh, die, hel, uh, die, die achtervleugels die hebben natuurlijk ook met dat uh, in feite dat uh, het DRS-systeem een bepaalde vorm gekregen. En uh, een lepel, dan zit er zeg, maar meer holling in de, in, de, in de achtervleugel, waardoor ze hopen dat er nog meer druk op die vleugel komt. Hoe vlakker je een vleugel maakt, hoe minder druk er komt. Ga je daar een beetje in werken, dan gaat die uiteindelijk... Uh, die Gaat daar meer in zich in verzamelen en krijg je meer neerwaartse druk? Maar ja, ne meer neerwaartse druk be betekent uiteindelijk minder topsnelheid, natuurlijk. Nou is alleen de topsnelheid eh, op eh, ja, Monaco nakomen niet zo heel erg belangrijk. Het gaat nog steeds harder, hè, maar je zit niet een kilometer eh, vol gas te draaien, zeg maar. Nee, klopt. Dus, uh, ja, ze proberen gewoon, natuurlijk, zoveel mogelijk angst te creëren, maar je kan op een gegeven moment ook. Te veel hebben, ja, dan, dan verlies je ook weer. Dus het is een balans zoeken van uh, hoeveel vleugel geef ik voor, achter. En ik denk dat Red Bull daar dit weekend heel erg mee aan het zoeken was. Op het moment dat ze te veel hadden, zag je je auto vreselijk springen. En had Max daar, voornamelijk, het ook Schecko, uh, op de keurstand, daar heel veel last van. Dus uh, het is die balanshoek, uh, dat je net dat, die sweet spot hebt en nou is de auto oké. Okay. Ja. Dus, uh, nou ja, we hebben nog uh, vijf minuten, gaan in uh, Q2, max op dit moment op P1. Ja, maar dus... heb je, uh, wat ik heel knap vind, Sino, daar. heb je die gezien? Ja, mooi hè? Vierde plek ja. uh, op dit moment. Ja, gewoon goed. Ja, heel prachtig. goed. Die gaat nu zijn toe, dus uh, die zit er ook bij. En Max gaat weer naar buiten. Uh, ja, en onderin, ja, dan krijg je dan toch wel de Strootjes, de albons, de Magnussen, de Ronkenberg en Ricciardo. En jongens, Ricciardo, hè, plek 15, Suno loopt al met plek 6, we weten niet waar het eindigt. Exit, zeg ik voor Ricciardo. Ja, exit. Nou, dat denk maar. ik ook, ja. ja dit is hey, over exit, exit gesproken, Ja. <laughs> ja. Het a 9 van vorige week, hè? daar zouden we nog even op terugkomen. Uh, In... Laten we het zo zeggen, er is vijf dagen, door mijn klanten vijf dagen van nationale rouw aangekondigd. Ja, maar ja, datzelfde uh, geldt voor, uh, voor mij, dan denk ik van... Uh... We gaan Rendel toch niet kwijtraken, hè? Ja, nou en, uh... ja, zover. Ik blijf gewoon leven, hoor. Maar uh, de winkel gaat sluiten, helaas. Ja. En uh, dat is eigenlijk gewoon uh, te maken dat... Uh, ik doe dit nu uh, 36 jaar. En ik wil ook een keer een zaterdagje hebben. <lacht> Laten we het daarom op houden. Uh, ik zou nog jaren door kunnen gaan. Helemaal geen probleem. Ik, je weet, ik, ik organiseer natuurlijk ook die jongtime met toe. Ik kan en daar heb ik het zo heel ontzettend druk mee. Uh, er gaat zoveel energie en tijd in zitten... ...dat ik gewoon gezegd heb, ik ga geen twee banen meer naast elkaar doen. Het is gewoon klaar geweest. het is mooi geweest. Ja. Mijn klanten zijn het er niet mee eens. Die zijn al uh, van alles aan het verzinnen dat ik blijf. <lacht> Oké, okay, ja. Nou, ik kan me er wat bij voorstellen, hoor. Ja, die, uh, die, wil, die wil... Ik mag niet stoppen van ze. Ja, jongens, maar... Sorry. <lacht> ja. Nou ja, je hebt, je hebt nog wel eventjes... Als je je winkeltje wil uh, leeg verkopen... dan ben je nog wel even zoet, hoor. Denk ik. Nou ja, als ik het helemaal leeg moet verkopen, ben ik nog een jaar bezig. Maar we gaan er gewoon ook een hoop opslaan. Uh, weet je, het wordt nooit de oud-model. Dus dat is heel mooi. En dan ga ik wel kijken wat ik in de toekomst ga doen. Maar uh, het is uh, wel dat we uh, vanaf na de zomer, en uh, we zijn nu al begonnen hoor met stapelkortingen. Hè, maar na, na de zomer gaan er nog wat grotere kortingen. Het moet op een gegeven moment wel leeg het pand. En, uh, maar we blijven ook gewoon de nieuwe spullen blijven gewoon binnenkomen. Dus ik blijf gewoon doordraaien. En de klanten blijven ook gewoon komen. O, ze staan nu ook weer uit Limburg, Brabant. We uh, zitten hier op de scherm te kijken. Net zoals jullie. Uh, uh, die zeggen ook allemaal we blijven gewoon doorgaan uh, rennen met het uh, hele verhaal. En ik zie onze oh, spullen komen gewoon binnenkomen. Dat verandert eigenlijk gewoon niks. Alleen 1 januari denk ik wel dat de bordje staat wegens rijkdom gesloten. Ja, daar ja. Nou, Renal, maar op de radio gaan we toch gewoon door, neem ik aan. Op de radio gaan we gewoon door. Ik blijf natuurlijk gewoon in de autosport actief. Ik ga nog veel meer in de autosport actief worden. Want de Young Time Tool, ik had het jaarlijks gaat volgend jaar mega uitbreiden met nog meer series erbij. Dus daar krijg ik het nog drukker mee. Dus daar zit ik. Bijna elke dag op een circuit, zeg maar. Laten we daar ophouden. Ja, nou, nog twee minuten gaan Q2. En Max, die zei de McLaren's. Nou, die staan allebei bovenaan. nu uh, op Ik wacht even naar het scherm. En ik was even een beetje van het scherm af. lennon Norris en piast 3-2. Oeh, snap ik. Vijf. Ja. ja. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Oh, nou dan moet ik even ding bijgestellen. Uh, nou ja, misschien gaan de McKerners wel de polen halen. Ja, wat moest uh, uh, de... zijn hè? Ja, de rij, 1, 2, de eerste rij, uh, vrij, tweede rij, max uh, plek 5. Oh jongens. Dan wordt hij vanavond zo heerlijk. Ja heerlijk. Ja, ja. Nou, wat de pool van vorige week ging ook niet echt helemaal goed, hè trouwens. Uh, die nee, die had was echt... goed fout, hè? Ja! Oeh, oeh, oeh. Die, had... nou, die was heel erg fout. Die hadden we niet verwacht, hè? Ja, nee, ben... daar gaan we met mij maar nooit in het casino in, zo brak <laughs> Nou ja, toch zat ik op een locatie waar toch een paar mensen twee waren die het gewoon helemaal goed hadden, zeg maar. Oh, nou ja, Oeh, dan moet je toch een andere kenner in huis gaan halen, of ga ik vrezen. <lacht> <lacht> nou, en ja. dat, zeg, Formule 1, en dat vind ik wel mooi. Is dit jaar best wel een beetje mega onvoorspelbaar geworden? Maar, uh, het is niet meer zomaar Maxis 1, dat is klaar. Dat weten we nu inmiddels. En, uh, dus dat, uh, eigenlijk is dat ook wel veel leuker. Ja, toch? Ja, zeker weten. Nou ja, we genieten ervan Norris Piasi, maar Q3 komt er nog aan. Ja, we zitten er bijna. Een paar seconden nog hè. Gewoon, uh, uh, er zitten een paar snelle ronden. We gaan het zien. zien. Oké, okay, hey, dankjewel Rendel. Oké. Okay. En heel veel Vier. plezier met de race morgen. En, uh... ja. iedereen. En de Indy. Vergeet de Indy niet, hè, morgen. En de Indy. 7, plaats 7, hè. Kijk, kijk. Ja, ja. 4K start van plaats 7. Onze, uh, ja, gewoon, uh, ja, uh, dat is toch prachtig. Een Nederlander op plaats 7. Het is wel zijn slechtste kwalificatie ooit, maar de auto schijnt heel goed te zijn. Ja, gewoon prachtig wat er vorige week gebeurde. De auto's morgens plat rijden, is middags toch die top 10 in. Prachtig. Gewoon, uh, Dat is je dat je voor elkaar krijgen, ja, heerlijk. Daar hou ik van, weet je, dan weet je, dan weet je, dan weet je gewoon dat zo'n team toch samenwerkt. Een auto die echt afgeschreven was, hè. En in een paar uur maken ze die auto nieuw en hij rijdt gewoon die top 10 in en gewoon uiteindelijk gewoon 70 gekwalificeerd. Ja, daar kan ik van genieten, kan oh, ik van genieten. Oké, okay. nou dankjewel Randol. en uh, volgende week spreek ik jou weer. Absoluut, ik, ik, ik ga zo meteen even met Bernard Veugen contact opnemen. Kijken of die nog uh, in actie is. Oh, vast wel. Vast wel, vast wel. Ik denk het ook. <laughs> Doe de goedjes. Oh, zal ik doen, oké. Okay. Oké. Okay. Hoi, hoi. hoi. By the concierge By the bikes And up the stairs Snap the latch And creep into the room Throw up your coat Pick up the post And put a coffee on Lie down on the bed Lay back your head Smoke a cigarette Night, double feature, black and white, bitter tears and taxi to the close. Find a bomb, avoid a fight, show your papers, be polite. Walking home with nowhere else to go. You throw up your coat, pick up my note, put another copy on. Lie down.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 Ja, we hebben, het, we hebben deze plaat over Listen to the Radio. En als we uh, gaan luisteren naar de radio, ja, daar hebben we Benno natuurlijk uh, ook nodig. Uh, goedemiddag, Benno. Uh, hele goede middag, uh, Rob. Een hele goede middag, ja. Listen to the Radio. Ah, ja, ja. Ja, daar bellen we je uiteraard uh, voor op. Want uh, ja, je hebt goed nieuws, geloof ik, te melden over volgende week. Ja, precies. Op zes uh, dagen, en uur. 14 minuten, dan gaat het gebeuren in Nieuw-Noord. Dan is het zaterdag juni en het jaarlijkse buurtfeest. Gaat dan van start om 10 uur ochtends. Met de Kofferbakmarkt in de Vlemingstraat. En tegelijkertijd om 10 uur start natuurlijk ook de live radio van ZFM. in het gebouw van Pluspunt. Half 11, dat, nou, ja, daar kijk ik eigenlijk het meeste uh, naar uit. Uh, dat is. Uh, lijkt me zo leuk. Dat is de opening, de officiële opening met burgemeester David Mollenburg met een optreden van de Caribbean Brass International Podium. Uh, nou, er, oh, dat gebeurt allemaal op het podium natuurlijk. Gaat, de, gaat de burgemeester Molenburg even, misschien wel weer op zijn basgitaar spelen. Dat, uh... dat zou leuk zijn als hij dat doet. Natuurlijk een leuk praatje erbij. Komt helemaal goed. Eens uh, um, even kijken. Nou, zal ik nog even het, uh, het programma met je doordemen? Lijkt je dat leuk? Ja, ik ben wel heel benieuwd wat er allemaal voor de rest nog gebeurt. Ja, ja nou ja. Om 11 uur dan hebben we een koffieconcert. Uh, um, tot 12 uur. Uh, dan hebben we om 12 uur een line dance workshop. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En om 12 uur begint de verbindingsmarkt in de Flemingstraat. En er zijn allerlei groeperingen... Uh, die, uh, waar je terecht kan voor informatie. En ik heb uh, ergens uh, gehoord of gelezen, dat weet ik niet meer... maar dat uh, de vrijwillige brandweer van Zandvoort uh, daar een, uh, een kraam heeft... en daar aanwezig is om... Uh, ja, ze dus zitten nog, nog een beetje uh, omhoog. En willen uh, met uh, toevoegen aan Korps. Ja, ik, uh, ik uh, grijp heel even in... want uh, we hebben een hele slechte telefoonverbinding, uh, Berno. Dus... Uh... We horen je heel erg uh, haperend op de radio. En dat is nou ook uh, niet meer uh, verstaanbaar. Dus uh, ik grijp even in, want je hebt het inderdaad over dat, uh, dat uh, de reddingsbrigade aanwezig is, hè? toch? Of de brandweer, de brandweer, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, nou ja en het duurt allemaal tot, eens even kijken, zes uur... En de belangrijkste optreden is van Roy Donders om vier uur op het podium. En uh, dat wordt natuurlijk een, een spetterend optreden van... Kijk, een half uur gaat pas helemaal los. En natuurlijk daarna, daarom heeft alle dj's en ook nog... daarna komt ook nog vertellen voor optreden. Dus op te reden. Ja, dat een leuk feest. Oké, okay, nou ja. Misschien uh, dat we dan spottervrij uh, zeg maar, dat uh, kunnen verslaan ook nog. Dankjewel, Benno. En uh, ik ga jou gewoon volgende week uh, zien. En dan uh, zit je achter de microfoon. En dan uh, gaat het weer helemaal goed. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Hè. <laughs> Hoi. Hoi. Dat Benno. was, uh, dat was uh, Benno. Ja, heel slecht te verstaan, jammer genoeg. Ja, jammer. Maar het gaat over buurtfeest volgende week. Nieuw Noords. De radio is er de hele dag bij, dus zend uh, eraan op 106.9 of uh, DAB+. Plus, kanaal 6A in de hele wijde regio. Tot aan half Nederland uh, aan toe kan je ons uh, ontvangen inmiddels op uh, DAB+. Plus. Dus geniet daarvan. Zo gaan we weer uh, door uh, met uh, uiteraard uh, de, de kwalificatie. Zijn ben heel benieuwd hoe dat het allemaal verder loopt. En uh, Fred, hij is weer zo dadelijk Entertainment for You. Dat allemaal nog hier bij CFM tot aan 5 uur. Zandvoort op zaterdag. Het is al een hele tijd geleden. Maar uh, ja, we hebben op die moment de kwalificatie gewoon van uh, de Formule 1 van Monaco op TV. En dat yeah. is uh, toch wel uh, meer dan een uh, bal op de TV. Allemaal raceauto's op TV uh, zijn dat, uh, research. Zal ik hem even noemen? Ja, noemen we hem even snel: uh, Norris, eerste. Ja. eerste. Ja. Dat is leuk. Verstappen twee. Ja. Piastri, dus drie. Twee, McLaren's uh, één en drie. Leclerc, Gasly, Russell, Hamilton, Saints, Tsunoda en Albon. Oké, okay, keurig. Dat betekent dat Ocon, Hulkenberg, de Stroll en Magnussen eruit liggen. Oké, okay, nou ja, van Tsuno, dat is weer geweldig. Zometeen dus het uh, laatste gedeelte, we hebben nog uh, acht minuten daarvoor. We gaan nog even aandacht besteden aan het dier. <totstut> ja, ik was uh, gisteren in het asiel en toen heb ik aangekondigd dat wij een, uh, hier uh, uh, uh, aandacht aan uh, geven. Dus uh, ik denk dat het hele asiel nu aan het luisteren is. Uh, ja, het gaat over uh, een hond dit keer. Ik heb meestal wel katten, maar uh, zij stelt zichzelf even voor. Hi, ik ben Clara, een kleine krullenbol van bijna twee jaar oud. En ik ben weggehaald bij mijn vorige huis omdat ik niet goed werd verzorgd. Ik ben een vrolijke en vriendelijke meid naar mensen en ook erg enthousiast. Ik vind eigenlijk iedereen even leuk. Ze verwachten dan ook dat ik prima met kinderen moet kunnen samenwonen. Uiteraard moeten wij vooraf even kennis maken om te kijken of het klikt. Met andere honden ben ik gewend om samen te wonen en om te gaan. Alleen zoek ik nu wel een huisje voor mij alleen. Ik ben vriendelijk naar andere honden, alleen wel erg druk. Ik loop netjes mee aan de riem en luister ook best goed hoor. Loslopen kan ik niet, dus ik zoek mensen die het niet erg vinden... om mij altijd aangelijnd te houden. Ik ben lekker actief en stap ook aardig door, al ben ik niet zo heel erg groot. Omdat er niets bekend is over mijn achtergrond zal... Alles rustig opgebouwd en aangeleerd moeten worden in mijn nieuwe tehuis. Ik zoek daarom mensen die veel tijd en energie hebben... om mij alles te leren en lekker met mij te gaan oefenen. Ik ben speels, energiek, altijd vrolijk en gek op knuffelen. Heb jij een plekje voor mij? Nou, als dat zo is, kijk dan op de website van Thuis Kennemerland... hoe u Cora moet gaan adopteren. Nou, een leuke dier weer deze week... Kees op straat nummer 5, daar vind je het uh, maar Dieren te huis. We gaan meteen over naar uh, microfoon 4. Daar zit uh, Fred. Hij is er weer. Goedemiddag. Fred. Ja, een hele goede middag. Een hele goede middag, fijn ja, dat je er weer schijn, bent. Wat dat betekent dat we zo meteen weer een uh, lekker programma gaan krijgen na 5 uur. Ja, we gaan weer lekker de muziek draaien, inderdaad. De vervelende speaker zo voor je. Ja, ja, precies hè. Je kan een beetje inzetten wat dat eruit. Waar ben je? Oh ja, Hier. Daar, daar is je... ja. hij. Hey, nee, maar uh, ja, we gaan weer lekkere muziek draaien, tussen. En uh, we gaan uh, ook nog wat mensen bellen. Waaronder Jan Boy. En die heeft de nieuwe single. De hele wereld mag het weten. En wat mogen ze weten? Ja, ik, ik, uh, ik weet dat het een cover is van uh, Jannes. En uh, ja, die zong dat uh, ooit in een concert uh, voor zijn vrouw. Dus uh, dan weet je wel wat, hè? Ja, zeker. Ja, dat mag de hele wereld weten. En uh, Marloes Oosting, die gaat uh, ook uh, hebben over haar nieuwe single... Ik wil het voor je zingen. Dus nou ja, ik weet niet of dat uh, leuk klinkt door de telefoon, maar... Kijk, wat is het? Ja, ik wil het voor je zingen. Ik, ik, ik weet eigenlijk niet. Ik, ik ga het eigenlijk even Het wordt vragen, wel het heel spannend allemaal, allemaal hè? <laughs> nou ja, het is leuk dat, dat ze er weer bij zijn zo meteen na ja. vijf uur. En Brian Stick uh, gaan we nog eventjes bellen. Vergeet nooit. Dus ja, vergeet nooit. Uh, wat, weet ik niet. dan dus gaan we het ook nog Ik <coughs> Gaan we ook even hebben? vragen. Ja. Het wordt spannend. <laughs> het wordt heel spannend vandaag. Oké. Okay. Nou ja, mooie uh, uh, uh, verzoekplaten weer uh, kunnen ja. ze aanvragen. Ja, Www.zfmartisten.nl. Dus www.zfmartiesten.nl. Even rechtsboven. En daar kun je een mail te sturen. En dan komt hij bij mij terecht en dan gaan we draaien. Mooi. Zometeen entertainment voor jou. Ga lekker luisteren naar de Zandvoortse radio. En voor ons zit het er alweer op. Jij bent nog even de Q3 aan het bekijken. Hoe staat het op dit moment voor Richard? Ja, zal ik het nu nog even noemen? Ja, even rap. Ja, Leclerc toch als eerste. Piastri tweede en Verstappen als derde. En dan de tweede Ferrari op vier. Dus Sainz. En dan de eerste Mercedes-Russell. En dan weer een McLaren-Norris. Dan Hamilton, Gasly, Tsunoda en Albon. Albon zit er ook bij, de top 10. Nou, een geweldige prestatie uh, in de Williams natuurlijk. Hè. Dat uh, niet te vergeten. Nee. Dat uh, doet hij weer helemaal goed. Dus het wordt spannend. Morgen de race om uh, drie uur op uh, ja, het circuit van Monaco. Altijd leuk. Zeker, Altijd spannend. Ja, en de pole position wel. is wel heel belangrijk. Dus Leclerc heeft uh, op dit moment... Uh, die troef in handen, maar uh, blijft hij die ook in handen houden? Ja, wat denk jij? Nog een paar minuten na, verstappers zouden samen zo overheen kunnen komen. Dat denk ook wel hoor. Als het er echt op aankomt, dan is hij toch altijd weer de eerste. Zeker. Nog even heel kort naar Fred. Even ja. een ander dingetje. Ik was ja. verleden jaar in Turkije met een, met een groepje vrienden. Ja. En toen waren we in, bij Side in een beachresort. Ja. En uh, ja, ik zat voor dit jaar zat ik weer te kijken om uh, weer een, uh, een uh, kamer uh, daar te boeken. Omdat het best wel leuk was uh, daar. Hebben ze op dat, dat moment, die week, wat ik uh, in mijn hoofd had, eerste week oktober. Hebben ze een uh, Nederlandstalige uh, artiestengala. Oh, uh, ja. Echt waar, gewoon daar in uh, Turkije. Precies ja, ik, ik heb in, uh, precies in, in mijn gehad. resort van uh, Jannes en... Uh, ja. Uh, die komen allemaal, uh, zeg maar... Uh... Ja, ja, klopt, inderdaad. Wat, uh, wat bekende zangers, inderdaad. Nou die, ja, dat is dus uh, het ja. plekje waar ik verleden jaar zat. Ja, nee, dat is... Uh, ik had toevallig een uh, aantal weken geleden over uh, met een artiest aan de telefoon. Ik vond het wel heel toevallig. Ja. Dus, uh, nou ja, dat dus ja, zit je in ieder geval gebakken. Bij deze ook gezegd, <laughs> nee, ik denk, die krijg ik er gratis bij. Een hele week artiesten. Ja, toch lekker. Dus zeker. Nou, zometeen een Entertainment viel. Kwalificatie nog steeds niet veranderd. Nee, Piastri stappen derde plek op dit moment. Saints vierde en vijfde. Russell. Norris, de zesde plek. Dus ja, en, uh, en album zevende nu. Album, oh dat gaat lekker. Dus helemaal goed. Ik ga eruit met uh, de engelbewaarder natuurlijk. Hè. De, uiteraard <lacht> altijd doe ik dat. Maar ja, nou komt het voetbal eraan. Hè. Dus uh, dan klinkt die net even anders. De oranje bewaarder. Groeten! Het gaat weer gebeuren bij de Oosterburen Daar is het feest, we zijn er lang niet geweest We gaan naar de camping, zetten tuinstoelen neer De barbecue gloeit en we vertrekken nooit meer Het land kleurt oranje en we zijn met z'n We zingen Wilhelmus, want we gaan nu echt spelen de zien in jou klinkt, is het toernooi van de eeuw Nu is het moment, wie van de brullende leeuw Ik weet nu, dat de oranje bewaarder bestaat Het wordt prachtig, net als in 1988 Ik weet nu ook, dat de oranje bewaarder op ons weg Net zoals toen, worden we nu weer kampioen Het legio meet en we moeten scoren Niet de hier terug, want de bal moet naar voren De laatste minuten, alles uit de kast Dan komt de knal die hun keeper verrast